Kees Groot met het NOS-journaal. De ondercommandant van Turkmeense strijders in Syrië zegt dat de twee piloten van het neergehaalde Russische gevechtsvliegtuig zijn doodgeschoten, meldt persbureau Reuters. De twee piloten sprongen vanochtend uit hun toestel nadat hij onder vuur was genomen door Turkse F-16's. Ze kwamen met een parachute naar beneden en zijn volgens de Turkmeense militie doodgeschoten toen ze nog in de lucht hingen. De Russische president Poetin heeft uitgehaald naar Turkije. Hij noemde het neerhalen van het Russische toestel een aanval in de rug en zei dat het grote gevolgen zal hebben voor de relatie tussen de twee landen. Volgens Poetin vormde het Russische toestel geen enkele bedreiging voor Turkije. Hij beschuldigde de Turken ervan handlangers te zijn van terroristen. Het Turkse militaire attaché in Rusland is op het matje geroepen. Minister Koenders noemt het neerhalen van het Russische gevechtstoestel een serieuze zaak. Hij vindt het belangrijk dat alle feiten duidelijk worden. De Tweede Kamer wil weten wat er is gebeurd en hoe de landen die tegen IS vechten nu verder gaan. Vanmiddag om vijf uur is er spoedoverleg bij de NAVO. Het OM eist 16 jaar celstraf tegen een man die homoseksuele mannen heeft bestolen van hun pinpas. In drie gevallen zou hij ook zijn slachtoffers hebben gedrogeerd. Een van de slachtoffers is door de drugs overleden. Volgens de officier van justitie maakte de verdachte online afspraken voor een date met homoseksuele mannen. Tijdens de date liet hij de mannen pinnen en keek hij hun pincode af met een camera die bij de pinautomaat was geïnstalleerd. De bankpas werd vervolgens gestolen en doorgegeven aan een handlanger die ging pinnen. Het zou in totaal gaan om 13 gevallen. Het weer in een groot deel van het land valt regen. In het westen en noordwesten zijn er ook wat droge perioden. Blijft water koud met in het binnenland temperaturen rond 3 graden. Pauw aan zee is het 7 graden. De buien houden ook morgen nog aan met 6 tot 10 graden. Iets minder koud dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het wordt een drukke avondspits in de Randstad. Veel dagelijkse files zijn nu al een stuk langer dan anders... Op de A1 naar Amersfoort, over 10 kilometer tussen Naarden en Eembrugge. Op de A13 naar Rotterdam, 5 kilometer tussen Delft en Rotterdam. En op de A20 naar Gouda, 5 kilometer voor Rotterdam-Krooswijk. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lekker, lekker.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 How And many times? Time. Radio. Ben naar het strand en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. ZFM. ZFM. 24 uur per dag. Heet en zomer.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 Ik ben mezelf niet wel die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet nooit geweest.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 10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 They could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise myself I would. So cheat it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 I shouldn't say it, but my heart